Het is niet het enige migratieonderwerp waarover onderhandeld moet worden in de formatie. Onder meer het kinderpardon staat nog op de agenda. De politie doet te weinig om corruptie binnen de eigen gelederen tegen te gaan. En intussen probeert de georganiseerde misdaad steeds meer grip te krijgen op de opsporingsdiensten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie. De onderzoekers constateren onder meer dat steeds minder medewerkers worden onderworpen aan een zware screening. En dat de onderzoeken minder uitvoerig zijn dan voorheen. De afgelopen vijf jaar werden 80 zogenoemde integriteitsschendingen geconstateerd... die verband hielden met de georganiseerde misdaad. Dat gebeurde niet alleen bij de politie, maar ook bij de douane, de marechaussee en de Field. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om op vakantie te gaan naar Cuba. Het ministerie adviseert daar alleen heen te gaan als een reis noodzakelijk is. Door Orkaan Irma is er een groot tekort aan eten en drinken op Cuba... en ook zitten veel gebieden zonder elektriciteit. Veel wegen zijn afgesloten door de stormschade en overstromingen. En Telefoon en internet werken vaak niet. Vanavond was de drukste avondspits van het jaar. Rond half zes stond er volgens de ANWB meer dan 500 km, 800 kilometer file. Sorry. Dat komt onder meer door het slechte weer, zegt de verkeersdienst. De vorige drukste spits was met hemelvaart. Toen stond er één kilometer minder.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 Het aantal files in de Randstad begint nu duidelijk af te nemen. Het was een hele drukke avondspits vanwege de regen. Dit zijn de uitschieters. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Eembrugge en Hilversum Noord. Vijf kilometer, dik een half uur extra. De A2 Amsterdam Utrecht en Bos bij Breukelen. Twintig minuten in de file. En tussen knap het Everdingen en de Afrit Geldermalsen ook. De A4 Rotterdam-Amsterdam ruim 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude. De A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunette ook nog 20 minuten extra. De A15 rotterdam europoort tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse 20 minuten in de file. En de A27 Utrecht-Breda langzaam rijden tussen Hagestein en Noordeloos over 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zon, Zon, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is is zomer zomer van zom, met nu. ZFM in de avond. zom, zom, zom,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 Meneer Gente de Zona in deze CFM uh, in de avond. En ja, wat ga je dan doen als je nog wel een beetje wat tijd over hebt? Nou, dan hebben we een beetje uh, ook een beetje frieken. Een beetje frieken moet kunnen, denk ik eerlijk gezegd. En dat uh, gaan we gewoon ook nu drie kwartier doen... met een paar van die uh, gouden oude classics. waar dit station een beetje groot mee geworden is. Rick James. Daar trappen we mee af uit 1986 met nummer Sweet and Sexy Thing. Ik altijd weer fijne collega's zijn die met een vleitige tengels ergens aan hebben gezeten. Want ze zou bijna mijn bedje ergens We gaan doorlopen. Staat op All Repeater dat ding. En uh, dit uit 86 uh, is een formaat label, het Sire-label. Dat uh, was ook het label waar uh, Madonna uh, destijds haar uh, uh, nummers op uit heeft uh, gebracht. Maar dat uh, gold ook voor deze knijter van de zomerhit uit 86. Zoals gezegd, de Jamaica Girls. Hoewel, het was uh, alleen bij de Piraten in Amsterdam een uh, behoorlijk populaire plaats. En hier en daar nog wat bij wat uh, Radiopiraten in Zandvoort, moet ik er dan bij zeggen. Weer even wat verder terug in de tijd met James D. Train Williams... En dit is um, You're the One for Me van het officiële kanaal, zo waar. Dat hij uit uh, heel veel um, uh, muzikale invloeden... dat blijkt wel. Um, onder andere uh, bijvoorbeeld van Nat King Cole... de Jackson 5. Maar hij heeft uh, nog uh, een ja, behoorlijk bizar verleden... als het uh, gaat om met, uh, de artiesten die met die hij gewerkt heeft, Patty Austin onder andere. George Duke. Ook een hele grote uh, naam op het uh, gebied van de soul en de funk. En... En die dateert meer een beetje van deze tijd. Mary J. Blige. Dus dat zijn toch wel namen waar je mee thuis kunt komen. Maar deze man was toch wel altijd goed voor ons. Tenminste in mijn herinnering dan altijd. Als we van die huiskamerfeesten hadden. Je zette een plaat van D-train op. En je wist gelijk meteen dat de vloer meteen wel vol was. Dat, dat was succesverzekerd eigenlijk. Uh, nu weer terug naar een productie van een man die we net al hebben gehoord van Rick James. Het is eigenlijk een beetje naar seduction. Een beetje het tweede nummer waar Fel Jong het mee probeerde. En dat is dit nummer: If you should ever be lonely in een fantastische club, uitvoering. Het zijn van die leuke dingen als je op een gegeven moment uh, zowel uh, de koffiejuf uh, moet uh, spelen als uh, presenteren van, uh, van dit uh, leuke verhaal. Want ja, uh, in de tijd dat ik nog bezig was met uh, radiomaken, draaiden we dit soort uh, nummers. Uh, zeker deze band, um, dit is 50 Second Street, genoemd natuurlijk naar uh, die wereldberoemde straat in New York. Maar daar uh, waren een aantal Britten die hadden toch iets bedacht uh, van daar kunnen we wel wat mee. En die hebben op een gegeven moment een soort ja, jazz-achtig jazz-funk en R&B-band uh, geformeerd. Gebeurde in Manchester en dat uh, gebeurde in de late tachtige jaren. Dit nummer Tell Me How It Feels, dat is ook nog uh, een uh, aardige hit uh, geweest. Niet alleen in Engeland, maar ook in Amerika. En dat heeft alles te maken met Nick Martinelli. Een ja, fameuze producer in die dagen. Hij was onder andere ook verantwoordelijk voor werk van Five Star, Stephanie Mills en Lou Zens. Dat zijn ook namen die toch in het wereldje van de R&B in de jaren tachtig... Uh, ja, uh, vaak circuleren. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Val Young met uh, Seduction. Het, uh, het is uh, twaalf minuten voor uh, acht. Dat betekent dat ik er nog, uh, nog eentje een uh, beetje uh, er tegenaan smijt. Allison Williams. En toen hadden ze op een gegeven moment ook uh, een uh, bepaald label... waarbij ze een beetje van dit soort muziek uit hebben gebracht... Orange Juice Jones deed het ook. En deze dame dus Allison Williams... met het nummer Sleep Talk. Ik ga er een beetje dwars door, door het vocale gedeelte heen. Maar het heeft ook een intro van Heb ik jou daar? Dus deze komende acht minuten is een nummer uit 89 alweer. Myself, you know, going to get some weeds. but What weedies, what's wrong? You look kind of pinky. You sleep well. Als ik dit uh, zou beluisteren, dan denk je: ze zouden ook uh, de jongens van Ventronics uh, zomaar achter kunnen zitten. Want als ik het aan het geluid hoor, dan denk ik: uh, dat zou het zomaar kunnen zijn. Alison Williams met Sleep Talk. Het is uh, nu bijna 8 uh, uur uh, om alvast even een, uh, een fijne draai uh, te geven aan wat wij straks om 8 uur gaan doen. Hebben we natuurlijk nog uh, ietsje klaarstaan voor die mensen die dat willen meepikken? Uh, hoe klinkt dat programma dan, Alternative FM? Nou, daar hebben we dan een Haarlemse band voor. Uh, straks is dat Lori Fish. En nu uit de machine hebben we nog de Cinema Escape. Zeer bekend bij een aantal mensen van de band die we vanavond gaan horen. Dit heet Lone Star, tot aan 8 uur. Give it